aangegeven dat ik ook best wel voorzichtig ben en me ook inderdaad berekenen en besef dat een aantal zaken misschien best toch onzeker zijn en dat je daar eigenlijk zou willen dat je op zoek gaat naar meer zekerheid. Maar die zekerheid heb ik denk ik volgende week of volgende maand ook nog niet als het gaat om de invloed die corona op ons leven, onze samenleving heeft de komende tijd. En om die reden we hebben volgende maand niet de oplossing. En als we volgende maand uw voorstel zouden uitvoeren, dan betekent in de praktijk dat ik per 1 maart pas uh, zeg maar, echt zou kunnen starten. Dat ik, als ik een beetje geluk heb, per 1 april. Een, een, een directeur-bestuurder in, uh, in, zeg maar, in werking hebt gekregen. En dat we op 3 mei al alle vergunningen uh, zouden moeten binnen hebben. Paraplu vergunningen. En dan moeten we in de tussentijd ook nog op zoek gaan naar mogelijke sponsors, bijdragen van derden. Ik verzeker u, daar is dan geen tijd meer voor. Dat gaat niet lukken. Dat betekent dat ofwel alle evenementen eigenlijk onhold geplaatst worden, omdat er geen geld is, en of. We zorgen ervoor dat er op andere manieren, misschien dankzij uw bijdrage, andere oplossingen gevonden zijn. Maar ik zie ze niet. En de enige reden waarom ik een pleido doe, om inderdaad aan de Raad, en ik heb begrepen dat de meeste raadsteden daar achter staan, om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk voor start gaan, om inderdaad datgene wat er gedaan moet worden, om ook de financiële steun van derden binnen te kunnen halen en op tijd alle vergunningen die ook nodig zijn om beoordeeld en uiteindelijk verleend te gaan worden, dat die procedure er ook aankomt. En ja, ik hou u, en ik heb u het ook al eerder toegezegd, ik hou u ook op de hoogte van die zaken die noodzakelijk zijn, die echt gedaan moeten worden, of dat inderdaad taken en werkzaamheden nog even kunnen worden uitgesteld. En daarmee probeer ik het risico zo beperkt mogelijk te houden, maar ik ga niet met u mee als het gaat om uitstel. Ik heb echt deze periode hard nodig om het voor elkaar te kunnen krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de heer bauer Wilson om inderdaad bevestigd te krijgen... dat de motie uh, is ingetrokken. Ik herbevestig het intrekken van de motie. hier. Dank u wel. Dan is de volgende vraag die ik stel... want dan zijn we tot, uh, bij de stemming over het voorstel aangekomen. Uh, of iemand een stemming wenst? Ik zie geen handjes omhoog gaan. Dan kan ik daarbij vaststellen dat het voorstel... Um, met algemene stemmen is aangenomen. Dank u wel. Dan komen wij bij punt 10: dienstverenigingsvisie Zandvoort 2021-2024: de menselijke maat. De raad wordt voorgesteld om de dienstverenigingsvisie Zandvoort 2021-2024 vast te stellen. Um, de VVD heeft aangekondigd twee amendementen te willen indienen. Dus ik geef als eerste het woord aan de heer Hendricks. Aan u het woord, de heer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En het is, uh, laat ik uh, eerst beginnen. Het is positief dat we het hier over de dienstverlening uh, hebben. En over deze dienstverleningsvisie. Want, voorzitter, um, er is sinds de start van de ambtenke fusie in 2018... alle reden om het over de dienstverlening te hebben. Uh, vrij snel na die fusie uh, bleek al dat uh, Zandvoort telefonisch de slechts bereikbare gemeente van het land was. En ook onlangs uh, bleek uit de Berenschot uh, evaluatie van de eerste twee jaar ambtelijke fusie. Dat een meerderheid van de Zandvoorters uh, vond dat het in de oude situatie uh, beter was gesteld met de dienstverlening dan nu. Zijn achteruitgang hebben gemerkt in de dienstverlening. Dus voorzitter, het is positief dat uh, vanuit het gemeentebestuur wordt gewerkt om de dienstverlening uh, te verbeteren. Ik heb tijdens de commissie ook aangegeven dat ik dit wel, uh, ik zie deze dienstverleningsvisie wel als een soort eerste stap. Want eigenlijk op de voornaamste knelpunten van, uh, waar de dienstverlening schort, uh, geeft hij geen antwoord. Geen antwoord op de, de, de letterlijke, maar ook figuurlijke uh, nabijheid van het ambtelijk apparaat. Dat die afstand tot Haarlem toch groter blijkt dan dat we uh, hadden voorzien bij het aangaan van de fusie. Dus daar zal nog steeds een antwoord op moeten komen uh, en dat geeft deze visie niet. Maar desondanks staat er in de visie zelf uh, voorzitter, niet heel veel waar je tegen kunt zijn. Het zijn op zich goede stappen die gezet worden om de dienstverlening te verbeteren. Uh, voorzitter, maar de VVD heeft wel twee punten waar we echt moeite hebben met deze dienstverleningsvisie. En dat is e enerzijds de kosten. Want voorzitter, we betalen als gemeente Zandvoort aan de gemeente Haarlem een bedrag om die dienstverlening voor ons uit te voeren. En wat we daarvoor terugkrijgen blijft achter bij wat de verwachtingen waren bij het aangaan van de visie... En dat blijft achter bij waar de Zandvoorts op mogen rekenen. Ook als je kijkt naar de vastgestelde dienstverleningskaders in zichtbaar Zandvoort. Wat we nu krijgen blijft daarbij achter. En ik vind het daarom onterecht dat als we die dienstverlening op pijl willen gaan brengen. Dat we daar als Zandvoort extra voor moeten betalen. Voorzitter, de VVD ziet de, de kosten die aan deze dienstverleningsvisie vastzitten. Dus ook als extra kosten die we betalen aan HLM. En voorzitter, daar hebben we een budgetplafond en een stelpost voor afgesproken. En dat is dan meteen het eerste amendement wat wij uh, in willen dienen. Um, voorzitter, de uh, constatering dat en overweging dat laat ik even uh, achterwege. En het eerste amendement gaat over de kosten van de dienstverleningsvisie... ...en uh, besluit aan het ontwerpbesluit om besluitpunt toe te voegen... ...luidende de kosten te weten 31.000 in 2021 en 11.000 in 2022... ...ten laste te brengen van de stelpost-ambtelijke samenwerking... Dat was het eerste punt waar de VVD uh, moeite mee heeft. En het tweede punt, voorzitter, ik noemde het net al even, uh, zijn de huidige vastgestelde dienstverleningskaders. Dat zijn dienstverleningskaders die de Zandvoortse raad heeft vaststeld en de Haarlemse. Dat is dus waar mogen Zandvoorts op rekenen. Um, ja, wij zijn dus ook niet mening dat dat een soort ja, foldertje is of een uh, globale uiting. Dat is wel echt de vastgestelde dienstverleningskaders. En door deze dienstverleningsvisie zo nadrukkelijk te neer te zetten als de opvolger van Zichtbaar Zandvoort... Uh, dat vinden wij een risico. Uh, want, voorzitter, over een jaar willen wij de fusie evalueren. In 2023 uh, moet dat gebeuren, als het nu dan een jaar. Uh, en dan is het van belang dat we dan nog steeds uh, ja, dat we die evaluatie kunnen doen na, uh, en de evaluatie dus naast de afspraken kunnen leggen. Dus daarom is het van belang dat die, dat, dat dienstverleningskader blijft staan. En daarom is het tweede amendement, luid, besluit, en, uh, nog een besluit toe te voegen. Namelijk het vastgestelde dienstverleningskader zichtbaar zandvoort te blijven hanteren als kader en uitgangspunt. Voorzitter, daarmee zorgen we dat uh, dat, dat kader blijft staan. En voorzitter, uh, daar wou ik het in eerste termijn graag bij laten. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik had beloofd om uh, de omgekeerde volgorde te gaan uh, hanteren bij dit onderwerp. Dus kom ik bij de fractie van GBZ. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, op het stuk zelf zijn we in de commissie ingegaan... dus dat, om de tijd te verkorten zal ik dat niet doen. Ik ga alleen even in op de amendementen. Uh, het eerste amendement van de VVD zullen wij niet steunen. En dat heeft gewoon te maken met het feit uh, dat uh, de heer Hendricks zich eigenlijk in zijn eigen vingers snijdt door dit zo te doen. Omdat hij heeft gezegd dat er niet meer geld besteed moet worden... dan een x-bedrag per jaar bovenop ons budget... En door dit te verplaatsen snijdt u in uw eigen vingers en gaat u tegen uw eigen, inspraken, eigen afspraken in. Het tweede amendement. Um, in de eerste instantie had ik zoiets van nee. Maar u heeft mij met uw motivatie net, wat niet in, in het amendement verwoord werd, maar wel door u gezegd. Heeft u me kunnen overtuigen om hier uh, mee in, in te gaan? En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Dan ga ik naar GroenLinks. De heer Elgebadi. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn blij met uh, dit raadspunt, dit raadstuk. Wij willen daar ook niet aan veranderen en wel om de volgende redenen. Wij denken dat er nog een wereld te winnen valt natuurlijk, wat dienstverlening betreft. Maar volgens mij valt die wereld altijd te winnen. Het is nooit genoeg wat je aan dienstverlening doet. En de laatste tijd kom ik ook steeds meer in aanraking met mensen die het moeilijk hebben, die iets van de gemeente vragen. En al die mensen vertellen mij de hele tijd dat het aan één ding op dit moment niet schort. En dat is hulp vanuit de gemeente. En ik wil ook vanaf deze plek de ambtenaren uh, en uh, het hele gemeentebestuur uh, bedanken tot nu toe voor hun inzet. Want juist in tijden van crisis kun je zien hoe goed bepaalde organisaties werken. En ik heb. Het idee dat de organisatie hier in Zandvoort heel erg klaar staat voor de burgers op dit moment. En ook heel erg klaar staat voor de ondernemers hier in Zandvoort. En dan het punt van de afstand die meneer Hendriks net uh, benoemt. Ik hoorde de wethouder ook in de commissie vertellen dat toen de ambtenaren hier in Zandvoort gehuisvest waren er natuurlijk ook een vorm van afstand was. De wethouder gaf toen aan dat het kwam omdat uh, men nou eenmaal in een kantoor werkt in de baan van ambtenaar hier bij de gemeente Zandvoort over het algemeen. En die redenatie is natuurlijk heel logisch. Er zal altijd een vorm van afstand zijn om een bepaald gebouw binnen te lopen. Als jij een probleem hebt. En we hebben het al een paar keer uh, aangegeven samen met bijvoorbeeld Mike Koop van de Partij van de Arbeid. Maar ook met Michiel Wurmsen van D66 onder andere. Dat die website nou echt een keertje moet worden aangepakt. En die website moet ook gewoon snel worden aangepakt. Want hoe belangrijk is het wel niet in deze tijd. Waar in fysieke ja, toch ontmoetingen moeilijk zijn. Om te zorgen dat je nog enigszins contact hebt met mensen. Dus laten we echt die website zo snel mogelijk uh, ja, een nieuw jasje geven. En als er extra budget nodig is, oprecht kom naar de raad toe met de vraag. Want u krijgt het extra budget van ons. Het is gewoon belangrijk dat dat soort dingen echt op orde zijn. Zeker in deze tijd. Maar wat betreft de amendementen van de VVD, zullen wij ze allebei niet ondersteunen. We krijgen toch een beetje langzaam het gevoel dat we uit zijn op het ja, stopzetten van deze ambtelijke fusie. En misschien zullen we een amendement in die zin, met die, uh, ja, met die gedachte een beter idee zijn vanuit de VVD. Uh, want dit soort ja, steeds amendementjes en ja, toch weer kritiek op de ambtenaren, ja, dat heeft geen zin. Voor mij is ook een onderdeel van het deres soort rapport dat wij wat meer met onze ambtenaren zouden moeten omgaan. En zij ook moeten zien als onze ambtenaren. Dus laten we dat vooral doen en laten we het contact zoeken. Laten we zorgen dat de dienstverlening beter wordt. Want daar hebben standwoorders echt iets aan. En standwoorders stand hebben niets aan ambtenaren die niet voor ons willen werken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Ik ga. Oh, ik zie een handje van de heer Bouwberg Wilson. De heer Bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, ik hoor uh, uh, de heer El zeggen uh, de Haansorganisatie is onze organisatie. Uh, daar zitten we nou net uh, de, de, de crux. Uh, jammer genoeg hebben wij in het verleden, toen het ging over de toekomst van de andere organisatie in Zandvoort. Toen was het aan de orde samenwerken of fusie. We zijn vervolgens gaan fuseren, alleen we hebben dat benoemd als samenwerking. Wat in feite onzin is. Want de Haamse organisatie is de Haamse organisatie, niet de Zandvoortse. We hebben alleen een dienstverlening overeenkomst. Dus met andere woorden, Haarlem levert diensten aan Zandvoort. Wat nu voor ligt is de constatering dat de kwaliteit van de dienstverlening tekortschiet. En men vraagt daarvoor aan Zandvoort overigens een bescheiden bedrag, maar men vraagt daarvoor een bedrag. En dat is naar mijn smaak volkomen onterecht. Op het moment dat men tot de conclusie komt dat het ergens aan schort, dan zou Zandvoort zich moeten afvragen of het zich tot dusver geleverd heeft gekregen wat men heeft gevraagd en wat men heeft bedongen. En op het moment dat men de organisatie wil verbeteren op allerlei punten, dan is daar niets tegen. Alleen aangezien het organisatie van Haarlem is die dat aangaat, moet men dan niet de rekening bij de Zandvoort neer, neerleggen. Het is dus niet onze organisatie, het is de Haams organisatie. Ambtenaren zijn in dienst van Haarlem en verlenen uh, conform dienstverleningsopdracht diensten aan Zandvoort. Niets meer en niets minder. Dank u voorzitter. Dat was een korte interruptie van de heer Bouwburg-Wilson. Ik ga naar de heer Elgebani. Ja voorzitter, laat me daar ook kort op ingaan. In uh, ik, ik zeg specifiek dat het ook onze ambtenaren zijn. Omdat het voor mij en mijn fractie zo voelt... Het zijn onze ambtenaren. Zij leveren ons een stuk aan. Zij doen het werk voor ons. En wij vinden het van belang om hun ook dan zo te zien. Waarom? Omdat het goed is voor de band tussen ons en Haarlem. En tussen ons en de gemeente. En daarbij ook goed is voor de dienstverlening richting onze burgers. Maar laten we nog een ander punt maken. Wij willen in Zandvoort willen wij de dienstverlening verbeteren. Wij willen zorgen dat dat, zoals de wethouder, voor, wethouder volgens mij zei, van een 6,5 naar een 8,5 minimaal gaat. En daarvoor vragen we extra inspanningen. En uw conclusie dat het niet veel kost, is natuurlijk helemaal terecht. Het is niet heel veel geld waar wij hier over praten op dit moment. In vergelijking tot de andere dingen die wij doen. Maar als we uw redenering volgen, dan vragen we eigenlijk onze buurman uh, een probleem op te lossen in onze eigen tuin. Oftewel, we vragen de buurman voor geld om in onze eigen tuin nieuwe plantjes neer te zetten. En dat vind ik een beetje een aparte redenering vanuit uw zijde. Uh, en ik, ik snap dat, dat u niet voor deze, deze fusie, samenwerking, uh, ja, dienstenovereenkomst bent. Hoe u het ook wil noemen. Maar wij vinden dat deze, dit, dit kleine bedrag voor onze standwoord er zoveel kan uitmaken. Dat wij daar eigenlijk helemaal niet uh, de discussie over, over moeten voeren. En juist meteen moeten zeggen van zoiets als dit. Zoiets om onze burgers ja, toch een betere dienstverlening te geven. Dat, dat is wat wij willen. Ik zie een interruptie van mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik hoorde de heer Elkebali net iets zeggen. Dat hij snapt dat uh, OpenZet uh, niet voor deze fusie is. Maar OpenZet heeft volmondig ja gestemd. Dus daar klopt iets niet. Wilde ik even mededelen. Ik zie ook een handje van de heer Berger. De inter brengen. Interruptie. Ja, de heer Berger heeft het woord. Um, bij de keer, mevrouw Van der Veld, u heeft het niet bij het juiste een. Meneer uh, Post, Kost heeft niet voor gestemd. Waarvan acte? Ik ga door, meneer uh, Elgebali, bent u aan het einde van uw termijn? Ja, laat me nog één ding uh, eraan toevoegen als u mij uh, dat toestaat, voorzitter. Ja. Ik, dat dat een ja is. Uh, kijk, het, het kan, ik, ik ben helemaal eens met wat mevrouw Van der Veld zegt. Ik snap dat helemaal. Um, maar laat me daarbij aantekenen wat meneer Berger net zegt, dat één iemand in een fractie niet voor of tegen stemt, zegt nog niets over waar de fractie op dit moment het standpunt maakt. Dus ik heb het idee, en daarom zei ik het ook mevrouw van der Veld, dat de OPZ op dit moment gewoon tegen de ambtelijke samenwerking fusie of dienstenovereenkomst is. En laten we dan net als de oproep die ik net aan de VVD doe, dan uh, ja, daad bij het woord voegen en kom dan met een ander soort amendement en niet met zoiets als dit, want hier zijn wij gewoon tegen. Dank u wel voorzitter. Ja, even nog heel kort naar meneer Berg en dan sluiten we dit deel van de interruptie. Meneer Berg? Dan moet u uw microfoon even aanzetten. Wat voor amendement verwacht u ontvlechten? Ja, Forster, ik denk dat dat de enige optie is die u dan nog over heeft. En hoeveel geld u daarmee verspilt aan belastinggeld, dat is aan u. We gaan door met de termijn van de Raad en ik ben aangekomen bij de PVV, de heer Deen. Oh, ik zie de heer Van Tichelen. Ja, uh, sorry voorzitter, dank u wel. Ik doe ook nog uh, mee. Nee, het is uh, Geen niet, uh, we zijn niet boos. Uh, voorzitter, de voorliggende visie, uh, dat ziet er prima uit. Uh, onze complimenten aan degenen die er de direct en indirect uh, aan hebben meegewerkt. De aandachtspunten, de tevredenheidscijfers, de niet makende tevredenheidscijfers, liggen in het verlengde van de signalen die we vanuit de Zandvoortse bevolking uh, krijgen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wanneer iemand een mailtje stuurt, dat dat alleen maar wordt afgedaan met een automatische ontvangstbevestiging, uh, geautomatiseerd. En dat het vervolgtraject dan op zich laat wachten. En dan moet natuurlijk een, een goed vervolg opkomen. En dat traject mag dan ook nog eens een keer niet onredelijk lang duren. Anders kom je in een paars-krokodillen-verhaal terecht. Eh... Uh... Wij vinden het een beetje jammer dat het college heeft aangegeven tevreden te zijn met die 6,5 en dat het wordt vergeleken met hoe scoren andere gemeenten. Kijk, je moet je, je succes, je resultaat natuurlijk niet toetsen aan anderen. Je moet het gewoon toetsen aan je doelstellingen. Van wat wil je bereiken en hoe ver zit je daar vandaan? Dus aanleiding om tevreden achterover te leunen, die zien wij niet. Um, wij gaan het uh, uitvoeringsprogramma uh, met argus ogen volgen. En we hopen dat daar inderdaad de verbetering wordt bereikt. Zoals uh, het schreven weergegeven in de, in de visie. En ten aanzien van de amendementen van de VVD... Uh, wij houden die voor verminderd zinvol. Uh, die gaan wij uh, niet steunen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan heb ik helemaal, uh, terwijl we het rijtje terugliepen... mevrouw Koper overgeslagen. Dus die krijgt nu het woord. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me al af of er een nieuwe, nieuwe peiling was waardoor we een andere volgorde hadden vandaag, maar ik neem aan dat we nog met elkaar niet te ver zijn. Uh, uh, voorzitter, uh, Partij van de Arbeid is uiteraard voor. Beste service voor onze inwoners en ondernemers. En ik denk dat ze allemaal er zo in zitten. En net als iedereen kijken we ook heel kritisch naar die dienstverlening, maar wel positief kritisch. Vandaar ook dat we gevraagd hebben naar bijvoorbeeld de service van de Bali. Is dat veranderd? Wordt er anders gewerkt? En ik lees uit de antwoorden in de Raadsinformatiebrief dat dit een tijdelijk initiatief was vanwege corona. Uh, ik lees ook dat het teruggedraaid wordt en in het kader van de beste service en ook integraal werken lijkt me dat ook dat dit na corona weer teruggedraaid wordt in de open balie zodat wij de beste service houden voor onze inwoners. Ik hoor dat ook graag zo direct even van de wethouder. Ik weet dat dat niet het uh, agendapunt nu is. Maar uh, dat spaart weer een aantal vragen heen en weer. En positief kritisch betekent voor ons ook dat we op zoek zijn naar verbeteringen. En daar gaat, wat ons betreft, dit agendapunt over. Dit gaat over de organisatie en de dienstverlening die, die verbeterd moet worden. Meer maatwerk en intern werken aan. Ik noem het maar de klantgerichtheid van de, van de organisatie. En dat vinden wij een goede zaak. En wij vinden ook dat dit moet uitgevoerd worden. En als het gaat om de amendementen van de VVD... dan wacht ik graag ook nog even de beantwoording van de wethouder af. Maar wat ons betreft lijken deze ons niet nodig. Want ik meen me te herinneren dat in de commissie de wethouder voor ons... goed heeft toegelicht dat de dienstovereenkomst dat die leidend is in deze... En niet de brochures. En ik denk ook dat we eh, ons met elkaar aan die afspraken zouden moeten houden. En ik ga ervan uit dat dan de zorg van de VVD weggenomen moet zijn. En als het gaat om financiën. Dan herinner ik me levendig de vele uren discussie die we met elkaar in de coalitie gevoerd hebben. Over welk budgetplafond er ingesteld moet worden. En ook dat we met elkaar hebben afgesproken. Dat we weten dat we moeten investeren als we een succes willen maken van de samenwerking. En dat willen we. Want we willen geen bodemloze put, maar we beseffen ook dat de kost voor de maat uitgaat. En dan lijkt me dit nu juist, het voorstel, een, een gunstige situatie. Want er is budget en dan lijkt het ons niet nodig om dat te wijzigen. Dus wat de Partij van de Arbeid betreft, vooralsnog kunnen wij ons prima vinden in het voorstel. Dank u wel. Dank je wel, mevrouw Koper. Dan kom ik bij het CDA. Ja, dank u voorzitter. Uh, de dienstverleningenvisie uh, uh, hebben wij besproken in de commissie vrij uitgebreid. En daar hebben wij van gezegd inhoudelijk dat het een, een goed stuk is. En dat de richting die aangegeven wordt, met name als het gaat om de uitvoering, dat dat een goede richting is. Ik heb dat toen nog een keer herhaald. Vragen en meldingen van ondernemers, uh, openbare ruimtemelding. Dus daar zit men op de goede koers om daar meer aandacht aan te besteden. En dat is inderdaad nodig. Blijft wel bestaan dat we met de 6,5, dat wordt veel herhaald vanavond, op een gemiddelde van Nederland zitten. En dat is iets wat men niet wil. En daarom hebben we deze dienstverleningsvisie nu hier voor ons liggen. En die biedt kansen om uh, dat te verbeteren. En dat kan met, uh, met deze visie. Er zit ook maatwerk in. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Heel belangrijk voor het CDA. Uh, dat maatwerk blijkt ook wel uit uh, toeslagen verder. ...dat het niet nodig is. En daar gaat deze nota op in. Dat hebben we niet eerder gedaan. Dat doen we dus nu, met deze dienstverleningsvisie. Dat is nieuw. Dus daar zijn we heel tevreden over. Wij hebben toegezegd dat we ermee in konden stemmen. Dat is ook zo. Dat blijft dus ook zo. Uh, want uh, we moeten willen verbeteren. En dat gaan we ook doen. En die kansen die liggen er. Als het gaat om de amendementen... ...ja, uh, die amendementen... ...die zijn overbodig. Want... Uh, als het gaat om de Zichtbaar Zandvoort. En ik, heb hem nog eens, ik heb hem nog eens goed doorgenomen. Met uh, veel enthousiaste verhalen. En mooie foto's van heel veel betrokkenen die ook nu nog aanwezig zijn. Uh, dat is een document. Dat is een document. Daar is geen kader. Daar hebben wij als raad geen raadsbesluit over genomen. Als het gaat om kaders. Zoals de heer uh, Bruno Bouwberg Wilson dat terecht aangaf, Dat hebben we in een dienstverleningsovereenkomst gedaan. En ons handvest biedt daar uh, uh, uh, de mogelijkheid voor. Dus het is een overbodig iets. Uh, en het was, zeker in die tijd, een mooi stuk. Het blijft een mooi stuk. Het is een goed stuk wat opkomt voor Zandvoort. En dat wordt ook gevolg aangegeven met deze dienstverleningsvisie. Ik denk dat dit de Berg. een overbodig verhaal is. Interruptie van de heer Berg. Er is wel een besluit over genomen, juni 2017, meneer Metters. Hier met dus. Ik heb het over een document en over kaders. Daar zijn geen kaders uh, ja, aangegeven. Daar heb ik het over? Op... Die... De heer Berg, alstublieft. Graag via de voorzitter. Als je de moesten doorgaan, schrijven misschien niet erg op. Die, die... Dat staat in de dienstverleningsovereenkomst. Dat is ons handvat en daar zijn we vanuit gegaan. Als het gaat om de financiën. Uh, ja. ja, de opmaak is een gemakkelijke suggestie. Ik opmerking. Als het om financiën gaat. Ja, als je dat geld niet uh, zou willen besteden... dan moet je dat dus ook niet, niet op dit moment doen uit die, uh, uh, uit die antwoorden en kosten. En dat vind ik dus ook. We weten op dit moment dat het college een onderhandeling is met Haarlem. En het gaat over fixe bedragen. Uh, ik heb uh, het beeld dat het college daar stevig in zit en zegt van... nou, zaken moeten aantoonbaar zijn. En zo wordt het ook. Je moet natuurlijk wel aangeven waarom er meer, meer kosten zijn... En daar heb ik vertrouwen in. En dan moet je niet tussendoor nu dit bedrag uh, daarvoor gaan vragen. Er komt trouwens iets bij. Dit bedrag komt uit het budget wat overblijft voor de gemeentesecretaris. En dit kost natuurlijk iets geld. Een bevoegdheid van het college, het CDA steunt dat. Het is niet nodig om dat op een andere manier te financieren. Het kost wel iets, want we willen vooruit. Het CDA wil vooruit met een betere dienstverlening. En daarom steunen wij uh, dit raadsvoorstel en zijn we tegen de amendementen. Dank u wel, meneer Mettes. Dan ben ik thans aangekomen bij de inbreng van D66. Wie kan ik het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. De heer Elgebali heeft natuurlijk ook al aangehaald... wat betekent de digitalisering. Daar hebben we, en dat is overigens een idee van mevrouw Koop van de PvdA... dus we moeten daar wel alle credits geven. Maar wij steunen zeker die zorg. De website is ook slecht. De website is ook van ons... Uh, als we die willen verbeteren, dan zullen we die kosten ook gewoon op ons moeten nemen. Ja, dat, dat is ook meteen omdat er ook zoveel gezegd is. Ik hoorde de heer Mettes ook wat een en ander zeggen. Uh, heer Elge Bali, mevrouw Koper. Um, laat ik zeggen dat wij daar ook, dat ook steunen, zeker. Um, dat wij, en Wat wij ook nog wel willen aanhalen, en dat is natuurlijk ook wel interessant. Want op de biederschot staat natuurlijk nog veel meer. Er staat bijvoorbeeld ook, als de, is er ook een risico als de raad continu kritiek heeft... ...op de samenwerking, dat het ook een gevaar is voor het succes en het welslagen van die samenwerking. Uh, daarnaast uh, uh, uh, uh, kunnen we in ieder geval zeggen dat, we, dat er inderdaad een problematische start was qua bereikbaarheid. Want om te zeggen dat het het slechtste van Nederland is, die, dat steunen wij niet. Uh, en het is daarna ook zeker goed gekomen met een gemiddelde van 6,5 niet het mooiste, maar wel of voldoende. En dat hoort ook allemaal bij het starten van een ambtelijke samenwerking. Voorzitter, wat betreft uh, de kosten, nou, daar is natuurlijk ook wel het een en ander over gezegd. Maar uh, een van de discussies die we hadden in onze coalitie uh, was uh, hetgeen dat we, als we het konden betalen uit bestaande budgetten, dat we dat ook zouden doen. Dat voorstel ligt er ook. Laten we dat dan ook gewoon doen. Dus wat ons betreft steunen we het amendement van de VVD met betrekking tot de dienstverleningskosten. Ook niet. En als het gaat om zichtbaar voorzitter, misschien kan de wethouder nog een keer herhalen wat hij in de commissie heeft verteld. En dat dat gewoon een losstaand item is. Dus uh, zien wij dat in ieder geval een toezegging. Maar als de wethouder dat alsnog zou kunnen herhalen, dat die kaders er nog steeds blijven bestaan. Dan hoeven wij wat dat betreft ook dat amendement uh, niet te steunen. Want dan is het ook per definitie overbodig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Dan tenslotte in deze ronde voor de raad komen wij bij de fractie van de ouderenpartij Zandvoort. Wie kan ik het woord geven? Ik zie de hand van de heer Berg. Dank u voorzitter. Het coalitieakkoord is duidelijk over de ambtelijke samenwerking. De nadruk komt te liggen op de uitvoering. Verbetering van dienstwoningen en inwoners en ondernemers is daarbij het uitgangspunt. Open Zet, ja dat doen. Een verbetering van de dienstwoningen. ...aan inwoners en ondernemers is geen overbodige luxe. Het gaat namelijk nog wel eens mis... ...bij de ambtelijke uitvoering en onderliggende communicatie. De vraag is nu... ...waarom was het nodig om een rapport van 20 pagina's op te stellen... ...om die dienstverlening te verbeteren? Een rapport waar ook nog eens de pro probleemstelling overdreven is opgeklopt. Laat staan dat er lezen is waar de, waarop dit is gebaseerd... Het gaat ons inziens om een tekortschietende kwaliteit... van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie van Haarlem aan Zandvoort. Indien fundamentele zaken als mentaliteit en cultuur... binnen de Haarlemse ambtelijke organisatie werkelijk de oorzaak zijn... wordt Zandvoort dan geleverd waarvoor wij betalen? De kaders van dienstverlening zijn namelijk duidelijk overeengekomen... in de dienstverlening handvest... en de gemeenschappelijke regelingen, ambtelijke samenwerking... Zandvoort halen. En er is verder uitgewerkt in het dienstverleningskader zichtbaar Zandvoort. Daar staat het duidelijk: kaders voor de toekomst. En vastgesteld kader en geen imagepressure, zoals door de wethouder in de commissievergadering het is benoemd. Voor de wethouder zal ik de inleiding van het dienstverleningskader zichtbaar Zandvoort dan nog maar eens aanhalen. Ik citeer graag. Dienstverlening wordt gedefinieerd als al datgene waarin sprake is van interactie en of transactie tussen inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers en de gemeente Zandvoort. De ambtelijke fusie biedt de kans om een kwaliteitsslag in de interactie, een kans voor de gemeente Zandvoort om meer service te bieden en efficiënter en adequater te kunnen handelen, om meer te kunnen ondersteunen. En om meer eigen succesvolle initiatieven te nemen. Zo'n kans laat niemand liggen. Het is nadrukkelijk de wens van de gemeenteraad om die eigenheid, de kleurlokaal, zichtbaar te maken en te borgen in de dienstverlening. Laten wij die kans die niemand laat liggen nu eens verzilveren... en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijk neerleggen we deze belegd in halen. ...van extra financiële consequenties kan naar onze in, inziens ook geen sprake zijn. Nu de openingstijden van de balie Zandvoort zijn gereduceerd tot 10 uur in de ochtend... ...en donderdag in de ochtend is de balie gesloten... ...avondopening is komen te vervallen... ...is naar de mening van Oberzet de verantwoordelijkheid van Halem Ver te zoeken. Voorzitter, dan over beide amendementen van de VVD... Z zal deze niet steunen. Het is duidelijk een compromis van de VVD... ...om de kool en de geit te sparen binnen deze coalitie. In het ene amendement gaan we het vastgestelde dienstverleningsgade... ...zichtbaar zandvoort van 27 juni 2017... ...hanteren als een kader en uitgangspunt... ...en in het andere zijn we wel bereid... ...de kosten van in totaal 41.000 euro te betalen. Bijzonder dat ook de VVD... Geen stelling meer durf te nemen in deze over de kwaliteit van de dienstverlening van Halen. Voorzitter, het zal duidelijk zijn. Openzet zal dit voorstel niet steunen en roept het college op dienstverleningskader zich bij Sanford te blijven hanteren van dienstverlening te leveren die minimaal is overeengekomen bij het ingang van de ambtelijke fusie. Voorzitter, dank. Ik zie een interruptie van de heer Elgebaar. Ja, Dank je wel, voorzitter. Ik vraag mij af: uh, ik, ik hoor de heer Berg over een zinloos rapport praten, onder andere een paar, paar, paar hier, hier even. Maar ik hoor hem ook uh, stellen dat, dat er veel dingen misgaan en mis zijn met, met, met ambtelijke samenwerking, niveau van dienstverlening enzovoort. Maar hoe reflecteert de heer Berg dan op de woorden van de heer Hermsen? Wat betreft berenschot en wat betreft ja, de band tussen raad en ambtelijk apparaat? Hoe denkt de heer Berg dat zijn woorden die hij nu net uitspreekt daarin helpen? Om ook dat punt van het rapport Berenschot, ja toch ter harte te nemen en ja, te gebruiken? De heer Berg. Dank u voorzitter. Ik denk dat het rapport Beerschot duidelijk heeft aangegeven waar het waar de inwoners aan schort. Goed. Um... Dan zijn we thans aan het einde gekomen van de... Oh. Zie ik nog een handje van de heer Elgebali? U wil nog uh, reposteren op uh, de heer Berg? Jazeker. Jazeker, Ritter. Dank u wel. Ja, dat was de vraag dus niet. De vraag is hoe reflecteert de heer Berg op het punt dat de heer Hermsen aanhaalt... wat betreft de band tussen het ambtelijk apparaat in Haarlem en de raad hier in Zandvoort. En het risico dat het Beerschot rapport daar... Beschrijft en in acht genomen wat de heer Berg nu net heeft gezegd. Hoe reflecteert u daarop? Want u wil wel dat we de dienstverlening verbeteren, maar u verbetert met uw woorden niet dat andere punt uit het Beerschotrapport. Dus bent u daarin aan het shoppen of hoe moet ik dat zien? De heer Berg. Wij willen eerst dat de afgesproken kaders worden behaald. Dat staat het voorop. Goed. Um... Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de beraadslaging van de raad in eerste termijn. En dan geef ik het woord aan de betreffende portefeuillehouder. En dat is in dit geval de heer Bluis. Aan u het woord. Ja, ja ik hoop het goed te verstaan. Ik heb even een andere iets genomen. Dus ik hoop dat dit beter is. Um, even... De nou, een paar rode draden die ik constateer in, jullie, in de discussie die de Raad heeft. Ten eerste uh, hebben we het uh, over de ambtelijke samenwerking en over uh, de systemen. En of het, wel, het gaat hier om de dienstverlening aan onze burgers en ondernemers. Dus het gaat om de menselijke maat en niet om de structuren en systemen en de discussie daarover. Dus ik ben ook blij dat de meeste raadsleden dat ook wel zo hebben geconstateerd. En inderdaad zeggen, er ligt hier een stuk voor met een goede koers, een goede richting, waar we mee verder kunnen. Um, over, een, in zijn algemene zin, over het feit dat er gesteld door bepaalde partijen... dat de ambtelijke samenwerking, dat het slechter is als in de oude situatie... en, en, en dat we niet aan de normen voldoen. Um, ik moet u erop wijzen, op pagina 6 staat gewoon... Een, ook een, aan de hand van een klanttevredenheid onderzoek is vastgesteld... ...dat voor Telefonie en de Bali... ...we een 7,5 en een 8,6 scoren. Dat zijn gewoon objectieve of onderzoeken... ...die in 2019 zijn uitgevoerd. En die onderzoeken vinden nu weer plaats. En dan zie je dat dat anders is als het beeld. En dan nou kom ik toch op het rapport... ...want ik wil het toch even gezegd hebben. Het onderzoek van Berenschot gaat enerzijds... ...over de ambtelijke fusie... ...wat men in zijn algemeenheid van de ambtelijke fusie vindt. En daar heeft men een mening over. En daar komt uit inderdaad naar voren dat 40% al zegt: van nou, daar hebben we, geen, daar, we hebben daar niks van gemerkt. En dan die andere 60%, daar is iets meer dan de helft van. Dus dat is 33%. Die, die, vinden het, die vinden het niet goed. Die hebben er geen goed gevoel bij. Nou, dat kan. En vervolgens gaat het hoofdstuk verder. En dan kom je op hoofdstuk 3. En dan staat echt boven het hoofdstuk 4: gemeentelijke dienstverlening aan inwoners. En daar is gemeten, en daar komt overal in die 6,5 uit. Dus even, dus dat zijn de cijfers. En als u wil vergelijken met voor die tijd, dan kan ik u vertellen: dan vindt u volgens mij niet veel. U vindt denk ik bijna niets. Want wij hebben nooit goed gemeten in voort. Dus, dus ga niet zeggen wat, wat het wel of niet is. Maar wij constateren wel, en dan ben ik het helemaal eens met de PVV: we hebben een 6,5. Die, die, die willen we naar boven, want de 6,5 is het gemiddelde van Nederland, maar dat willen we niet. Nou, in 2019, zag u al, dat was op telefonie en op de balie, daar scoorden we eerst inderdaad heel slecht. Dat geef ik ook toe. Dat was niet goed georganiseerd. Dat is naar 7,5. En de balie geeft die 8,6 aan. Nou, We blijven jaarlijks mee, dat heb ik ook aangegeven. En daar krijgen we tendensen uit. En als het naar beneden gaat, dan zullen we een, een tandje bij moeten zetten met andere woorden. Die dienstverlening blijft inderdaad in ontwikkeling. Dus ik wil dat wel even gezegd hebben. Wat ik verder constateer... is dat inderdaad... Uh, de, wat, wat kan er dan allemaal nog beter? Ja, dat is inderdaad ook... die, die digitalisering van die website. Ja, daar moeten we ook inderdaad... meer aandacht uh, aan gaan besteden. Ja, dan, dan over... de, de discussie... Uh, het abonnement van de VVD over... Uh, die, die budgetten en hoe daarmee om te gaan. Ja, uh, dat is ook een, bijna een theoretische discussie, maar de budgetten, alle programmabudgetten van Zandvoort... en dat zijn niet de budgetten van de jaarlijkse vergoeding, ambtelijke ondersteuning, projecten en overheid... want daar hebben we afspraken over gemaakt, maar alle budgetten zijn onze Zandvoortse budgetten... waar u als raad over gaat. Dus het budget voor de website, het budget voor extra onderzoeken... Enzovoort. Dat zijn onze budgetten die wij ter beschikking stellen aan die organisatie Haarlem-Zandvoort. Dus dat is niet van... van God dat, is, dat hoort bij de, de algemene ambtelijke ondersteuning. Nee, dat zijn onze budgetten. En wat hier gebeurt is dat wij een deel van het budget willen inzetten. En het college heeft eigen budgetten gevonden uit het initiatieve budget. Van de interruptie van heer Hendricks. Heer Hendricks, interruptie. Ja, dank voorzitter, um, want de wethouder heeft het over budgetten en die niet zouden vallen onder personeel en dergelijke. Maar een van de punten waar we geld aan uit gaan geven als we dit voorstel uh, volgen, is 11.000 euro aan uh, programma- en budgetleiders. Is de wethouder met mij me eens dat op zijn minst dat deel uh, wel degelijk personele inzet betreft? De wethouder... Mag de wethouder, werd er even uitgegooid, dus ik, heb het, ik hoor alleen de laatste drie woorden van de heer Hendricks. Dus sorry, kunt u het nog een keer herhalen? Ja, ik was echt even weg. Ja, prima. Nee, voorzitter, de wethouder zegt dat er een aantal budgetten zijn en dat dat niet uh, zozeer valt onder dat budgetplafond. En er zijn natuurlijk een aantal posten waar we een hele discussie over kunnen voeren, maar een van de posten waar het college budget uh, voor zegt uit te geven is 11.000 euro aan uh, programma- en uh, projectleiders. Is de wethouder het met mij op zijn minst eens dat dat valt onder personele inzet uh, en die dus ten laste zou moeten vallen van het budgetplan? De wethouder? Ja, die, die, die zou je bijvoorbeeld. Daar, daar, die zit in het, in het gebied uh, waar je dat zou kunnen zeggen. Vandaar dat we ook besloten hebben het budget weg niet te halen aan u te vragen, omdat het wel een incidentele uitgave is om iets op te starten. En daar hebben we, het is ook tijdelijke capaciteit die we daarvoor nodig hebben. Dus het is geen structurele capaciteit. Dus wij, daarom hebben we het ook niet aan u gevraagd. Daarom zeggen we, nou, we hebben zelf ook nog een budget. Wij vinden dit initiatief heel belangrijk als college. U wil ook de dienstverlening verbeteren. Vandaar dat we het ook zo hebben opgelost. En dat is een beetje geven en nemen. Dat is redelijk en biddelijk met elkaar handelen. Binnen de mogelijkheden die we met elkaar hebben. Dus ik hoop dat u daar begrip voor kunt, uh, kunt opbrengen. Kort uh, dan kom ik nog bij... Meneer Bluis, meneer heeft nog even een handje omhoog. Ja, dank uh, voorzitter, want daar kan ik zeker begrip voor op, uh, opbrengen. En ik heb ook uh, uh, echt mijn waardering voor de creativiteit ook van het college om budgetten te zoeken. Um, maar ik ben toch een beetje aan het worstelen, want we hebben in het coalitieakkoord wel echt een budgetplafond afgesproken voor uh, wat we aan Haarlem betalen. En ook incidenteel personeelsbudget is personele inzet. Dus hoe gaan we nou zorgen dat op zijn minst die 11.000 euro, want daar kwam de discussie over de rest, maar even af, want daar verschillen we over mening, maar op zijn minst die 11.000 euro, die echt voor programma en projectleiders is, dat die ten laste gaat van het budgetplafond. Dat we dat kunnen blijven volgen en meten, dat dat niet van allerlei potjes wordt uh, gehaald, maar dat we dat ten laste brengen van het budgetplafond. Meneer Bluijs. Ja, nou oké, ik, ik probeer uit te leggen dat dit een, echt een incidentele uitgave is, gericht om dit budget te gebruiken vind ik dit wel een uitzondering op die regel, omdat het iets apart is. En omdat het college zelf besluit van zijn eigen, vanuit zijn eigen budgettering daar ruimte voor te creëren. Net zo goed dat u tegen dingen dan ja en nee kan zeggen, kunnen wij dat intern ook met elkaar afspreken. Af, af die ruimte hebben we van u gekregen binnen dat budget. Dus zo, zo bena Ik benader hem echt gewoon vanuit het budget van het college. En vandaar dat u er ook niet mee lastig wil vallen. Uh, dan kom ik nog even terug op de uh... interruptie van de heer Kramer. Voorzitter, misschien dat uh, dergelijke discussies beter in het coalitieoverleg kunnen plaatsvinden. Heer Bluis, vervolgt u uh, uw ja, toon? Uh, dan over uh, de, de, de zichtbare zandvergording. Uh, de, de discussie ja, dat die ontstaat uh, komt omdat uh, we zeggen... Iets erover in de zin van ja, wat is het nu wel en niet. Nou, dat stuk zat inderdaad gewoon bij de, de stukken. Is, is, is, is, is een vertaling van, uh, van, van de kaders die we hebben. En om het aan de burgers duidelijk te maken dat het die kaders waren. Dus het is inderdaad, het is erbij. Ik heb ook niet gezegd dat ik dat helemaal niet meer serieus neem. Want ik, dat stuk, dat ligt uh, nog net niet onder mijn kussen. Maar ik heb hem ook hier. Hij zit in de map bij mij met gaatjes erin. Dus hij hoort echt bij mijn stukken. En dat heb ik tegen de heer Hendricks ook gezegd. Maar u stelde daar een vraag over... en het stond ook niet in die zin... in die dienstverleningsvisie... Uh, als, als zijnde van dat die weg was. Want die dienstverleningsvisie... is de uitwerking van in de organisatie. En Zichtbaar Zandvoort... Is, is nog steeds Zichtbaar Zandvoort. En dat is eigenlijk... min of meer vastgelegd... in onze dienstverleningshandvest. Want daar zijn dan weer... op bepaalde artikelen... en ik wil u wel met u meelezen. Ik heb ze nog even voor u opgezocht. In, op, in artikel 2 zijn een aantal keren aangegeven op welk niveau dat moet blijven. En, en, en, en dit stuk is toen de tijd inderdaad bij het raadstuk is dat aangenomen en was dit stuk ook. En dit is de verbeelding ervan. Want dat kan je ook lezen. Er staat ook dit document. Schets de kaders van de toekomstige dienstverlening naar de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem op 1 januari 2018. Blicht vanuit verschillende invalshoeken, maatschappel maatschappelijke veranderingen, enzovoort, enzovoort. En ik kom er zelfs ook nog voor dat ik een krentenbol zit te eten en iemand netjes binnenlaat. En dat doe ik nog steeds, meneer Hendricks en, en meneer Berg. Ik laat nog steeds iedereen binnen. Ik let nog steeds op de voordeur op als je het niet snel genoeg open gaat. Dus daar is echt niks aan veranderd. En dat is ook nog steeds het leidraad die we hebben. Dus voor mij hoeft het niet toegevoegd te worden aan dit stuk omdat dit stuk een uitwerking is. Dit staat nog steeds. Dit raadsbesluit is genomen, is nog steeds van kracht. Dus dan is dit overbodig. Dit staat gewoon vastgelegd in dat raadsbesluit. Daar heb u gelijk in. En ik heb dat ook nooit ontkend. Dus dan vind ik dat amendement niet nodig om dat hier aan toe te voegen. Dat was het uh, in eerste termijn, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Bluis. Dan ga ik. Oh, terug. Ik weet nog wat dingen. Oh, de hand van de heer Herms. Oh. Ja, en ik, hele... ja, eigenlijk... Huis, eerst, ik zag een interruptie van de heer Hermsen. Ja, misschien helpt het de wethouder ook wel om toch nog even naar bladzijde 21 dan te kijken van Zichtbaar Zandvoort. Ja. Er staat een heel mooi verhaal over app vloed. Van hoe moeten we dat nou doen? Hè? Voelen wij nou als bestuur de nabijheid van het ambtelijke apparaat van haar voldoende? Worden we goed gefaciliteerd? Zo niet. Hoe verbeteren we dat? Nou, dat vind ik een mooi mooie item om mee te starten ook. Van, hoe verbeteren we dat? Nou, via het dienstverleningshandvest. Het verbeteren van digitalisering, dat vind ik wel een goed item om te gebruiken. Excuus voor, voor de wat langere interruptie, voorzitter. De heer Bluis. Ja, sorry, ik was nog wat vergeten. De, de websites had ik genoemd, hè. Dat was door meerdere partijen aan digitalisering. Dat ga ik ook, moeten we ook echt verder gaan opnemen. En, ja, en de, de situatie die nu tijdelijk bij de balie is, hè, dat, dat is een aanpassing als gevolg van corona. En natuurlijk op het moment dat corona is, mevrouw Koper vroeg dat... Natuurlijk gaan we dan gewoon weer terug in onze oude modus... met al, alle openstellingen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar in de, volgens mij in de toelichting hebben we ook aangegeven... wat de reden is waarom we dit tijdelijk hebben gedaan. Dat was het in eerste termijn. Nu de voorzitter. Dank u wel, uh, uh, meneer Bluis. Dan gaan wij thans naar de tweede termijn van de Raad... waarbij ik wederom het woord als eerste geef aan de heer Hendricks van de VVD. De heer Hendricks. Ja, dank uh, voorzitter. Um, ik zou graag eerst uh, in willen gaan, want de heer al uh, keer van GroenLinks probeerde een paar keer te prikkelen van. Uh, de, zeg nou gewoon, die, uh, spreek ook eens vertrouwen uit in die organisatie en. Um, um, Dien anders een voorstelling om het ontvlechten. En ik zou er wel toch even op willen reageren dat ik heb vaak genoeg kritiek over de structuur waarin we samenwerken, uh, maar ik heb juist ook heel vaak mijn. Um, Waardering uitgesproken voor de individuele ambtenaren die werken in die structuur. Het is een structuur waar wij geen voorstander van zijn, maar waar we helemaal aan vastzitten en waarbinnen uh, talloze ambtenaren werken, ook voor wordt. En elke ambtenaar die ik tot nu toe gesproken heb, uh, zie ik ook als zeer betrokken en zeer uh, kundig, uh, zonder enige uitzondering, voorzitter. Dus dat als. Uh, ja, wilde ik toch graag gezegd hebben, ik heb het ook een keer tijdens mijn algemene beschouwing gezegd, maar. Mocht bij de heer Agwali het beeld ontstaan dat de VVD altijd alleen maar kritiek heeft, wil ik dat graag recht zetten. Um, we hebben natuurlijk kritiek op de structuur en de manier van werken, maar niet over uh, individuele ambtenaren die uh, gewoon stinkende best doen. Ja, voorzitter. Um, ik heb de discussie uh, gehoord over de twee amendementen die ik heb ingediend. En ik heb ook de wethouder gehoord, en laat ik daarmee beginnen, over het amendement uh, over zichtbaar Zandvoort. Um, want de wethouder gaf terecht aan, en dat was toch, toch iets sterker dan tijdens de commissie, dat inderdaad zichtbaar stand voor gewoon de vastgestelde dienstverleningskaders zijn. Het is niet een soort verduidelijkende folder. Dat is echt het kader waarop we mogen rekenen. En dankzij de wethouder's toezegging en zijn, zijn duiding bij de bij dat, uh, bij dat, bij die dienstverleningskaders kan ik ook zeggen dat ik dat amendement uh, in wil trekken. Omdat het inderdaad uh, overbodig geworden is door de woorden van de wethouder. Uh, dank daarvoor. Het andere amendement trek ik ook in, maar meer om, een dubbele, om stemmingen te voorkomen die heel lang duren. Omdat ik heb gehoord dat uh, voor mij geen enkele partij het amendement uh, steunt. En een stemmingsronde daarover is dus uh, weinig zinvol. Ja, Voorzitter, dan komen we toch bij wat gaan we dan stemmen over, dat, um, over die dienstverleningsvisie zelf. Want ik gaf in mijn eerste termijn al aan, ik zie echt wel de punten die verbeteren... Uh, met name de digitalisering, oppakken van meldingen, er zitten echt goede stappen in. Uh, maar ik vind het onterecht dat we daar uh, voor betalen anders dan uit dat budgetplafond uh, komt. En ik vind dat het onvoldoende echt uh, recht doet aan de echte behoefte die er is in uh, Zandvoort. En daarom zal ik straks tegen die uh, dienstverleningsvisie stemmen. Uh, maar ja, het, is, het is dat je niet uh, een beetje mag stemmen, of half mag stemmen, of je mag onthouden van stemming. Maar ik zie echt wel in de visie de goede aanknopingspunten staan. Ik zie ook dat daar goed aan gewerkt wordt om de dienstverlening te, de dienstverlening te verbeteren. Um, maar met name dat kostaspect um, is het voor mij een te grote beperking om uh, daarmee in te stemmen. Dank u wel. Heer Elgebari. Ja voorzitter, allereerst dank voor de woorden die u aan uh, het begin van uw betoog uh, vertelt. Nogmaals, inderdaad, u heeft het ook al bij uw algemene beschouwing gedaan. Maar soms ontstaat er een bepaald beeld en is het goed om dat beeld recht te zetten, dus dank daarvoor. Ik stel aan de andere kant niet de conclusie die u nu net schetst, want u bent het, zoals u zelf net zegt, met grote delen, bijvoorbeeld digitale deel, eens uh, wat betreft dit stuk. Maar toch gaat u tegenstemmen omwille van de financiën. En dat strookt toch niet met uw idee om deze ambtelijke samenwerking uh, toch ja, te verbeteren. Er zijn natuurlijk, zoals u ook zelf aangeeft, punten in deze andere samenwerking die nog niet goed zijn. Die niet naar de wens van de VVD zijn. Maar juist dit punt zou toch juist iets zijn waarvan de VVD moet zeggen: van dienstverlening, burgers op één, lokaal op één. En waarom stemt u dan tegen? Want dan, dan spreekt u uzelf toch wel een beetje tegen, volgens mij. De heer Hendricks. Uh, ik spreek mezelf niet uh, tegen. En ik gaf juist ook aan in mijn uh, termijn uh, met... Uh, wat wil ik nou zeg? Nee, ik vind juist om van die ambtelijke fusie een succes te maken... moet je ook helder kaders geven. En het budgetplafond is daar één van. En uh, om extra geld uit te geven in die ambtelijke fusie... uit andere budgetten, uh, gaat mij te ver. En daarom heb ik net ook heel betoog gehouden... Wel van heel veel punten in deze visie die ik goed vind... Uh, maar die kosten houden me net tegen... omdat ik dat ten laste had willen brengen van het budgetplafond. Heer Helgebali. Maar dan houdt uh, in dit geval uh, enkele tienduizenden euro's u tegen om de dienstverlening zodanig te verbeteren waar elke zandvoorter, de zandvoorter die u ook vertegenwoordigt, heel veel baat bij heeft. Dat is toch, toch raar dat, dat zo'n, ja, toch uh, in, in proportie vergeleken met andere bedragen, zo'n klein bedrag u dan toch zo erg, ja, iets weerhoudt om, om voor zandvoort te stemmen. Ik, sna ja. ik snap de redenering van u niet. Meneer Hendricks? En ik snap ook wel eens de redenering van GroenLinks niet, voorzitter. Ik denk dat we het daarbij moeten laten. U bent aan het einde van uw termijn, meneer Hendricks. Dan gaan wij naar de fractie van GBZ. Mevrouw van der Veld. Ik had ook even wat problemen met de knopjes. Drukt dus ook allebei tegelijkertijd in. GBZ heeft uh, geen verdere toevoegingen aan. Uh... Dank u wel. U viel even weg, maar ik denk dat we de strekking begrepen hebben. Um, dan ga ik naar GroenLinks, de heer Elke Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij danken de wethouder voor het nogmaals beantwoorden van de vele vragen die in de raad leven. En ja, ik denk dat het ook gewoon nog steeds een mooie oproep is die wij de vorige keer hier ook hebben gedaan. Bijvoorbeeld bij het Weeringsfot-rapport. Uh, dat, dat we er gewoon met z'n allen echt achter moeten gaan staan. We moeten gewoon met z'n allen zorgen dat die ambtelijke samenwerking een su succes wordt. Waarom? Omdat onze burgers daarbij gebaat zijn. En zeker wat betreft de dienstverlening is het gewoon van essentieel belang. En verwacht ik ook niets anders eigenlijk van deze raad om de dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Laat mij nog wel één punt uh, staan. Wat ik nog graag wel nog een keer wil proberen te verhelderen. Is dat ik uh, graag een reflectie wil van OPZ en in dit geval van de heer Berg. Uh, waarom hij het ene punt wel uit het Bereshot-rapport aanhaalt. en dat ziet als verbeteringspunt. En het andere punt wat direct over de raad gaat, niet aanhaalt. Ik vind het jammer dat dat niet gebeurt. Ik krijg daar halve antwoorden, zo niet helemaal geen antwoorden op op die vraag. Uh, en ik zou nog graag die reflectie horen van de oudere partij zijn antwoorden, in dit geval van de heer Berg. Omdat het wel essentieel is uh, van hoe wij, en hoe in ieder geval, het beeld is dat de oudere partij richting het Berensoortrapport uh, aan het kijken is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor wat ik net zei bij de heer Hendricks. Ik vind het echt uh, ja, bijna apart om te zien dat we nog wel voor uh, de dienstverlening zijn, we willen de dienstverlening verbeteren, we willen een succes maken van de ambtelijke samenwerking, maar op het moment dat we dat willen doen uh, en kunnen doen door de dienstverlening te verbeteren, dan wordt het tegengestemd. Dat, dat, dat strookt gewoon niet met elkaar. Ik kan dat niet anders uitleggen dan dat dat niet met elkaar kan stroken. Dank u wel. van de heer Deen in de richting van de heer El Gabari. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, de heer Elgebari valt nu voor de, ja, al een paar keer in herhalingen. Ik stel voor om dat uh, niet uh, toe, te, toe te staan. Dank u. Dank u wel. De heer Elgebari is aan het einde van zijn uh, termijn. Dus nou, zou ik ga... nog wel op reageren? U mag daar wel op reageren, wat mij betreft. Kijk, ik vind het heel vervelend om in herhalingen te vallen. Maar als ik herhaaldelijk geen antwoord krijg op mijn vraag... Noem mij dat wel om in herhalingen te vallen, omdat ik wel een antwoord wil op de vraag... ...omdat het in het, ja, in het goede is voor deze gemeente. Dank u wel. Oké, okay. uitstekend. Ik kijk naar mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik wil graag de portefeuillehouder bedanken voor de toezegging als het gaat om uh, de tijdelijke situatie met de balie en het terugdraaien daarvan... En ook om de toezegging die de portefeuille heeft gedaan als het gaat om de, om de website... waar inderdaad de Partij van de Arbeid destijds de motie voor, uh, voor heeft ingediend. Ik meent zelfs een amendement bij de begroting. Uh, maar ik denk wel, voor, uh, voorzitter, dat dat uw portefeuille is en niet de portefeuille is van meneer Bluis. Dus wellicht dat u daar samen in het college nog met elkaar uh, nader over... de. Kunt, uh, kunt beraadslagen. En het zou inderdaad fijn zijn als we dan snel nou iets horen. En verder blijven we bij het standpunt van de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. De PVV, de heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. In onze beleving is er al meer dan genoeg over gezegd. Uh, we hebben geen behoefte aan een tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel. Het CDA, de heer Mettes. Daar geldt hetzelfde voor. Handen uit de mouwen. het thema van vanavond ook voor dit onderwerp. Dank u wel. D66. Ja, ja een goede woorden van de heer Van Tichelen. Dank u wel. Dan kom ik bij de OPZ, de heer Berg. En er is ook een vraag in de richting van de heer Berg gesteld nog door uh, de heer Elgebali. Dus als u die meteen in uw termijn even mee kan nemen. Dank, Dank u wel. Dank u voorzitter. Volgens mij ben ik duidelijk geweest over het dienstverlening rapport waar we het vanavond over hebben. Hoe, we er, uh, hoe wij erin staan. En het berenschotrapport rapport is nu niet in de orde. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga tenslotte naar de portefeuillehouder, de heer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, volgens mij, ik, volgens mij heb ik niets meer te behandelen, anders ga ik in herhaling vallen. Dat zou jullie niet uh, willen, dus... Uh... Bedankt. Uh, ik begrijp dat we samen nog wat uh, op te lossen hebben over de website. Maar dat uh, bespreken we wel in het college. Prima. Ja. Kijk er al naar uit, meneer Bluis. Zoals uh, na elke dinsdag. Um, goed. Even, ik kijk even naar de heer Hendricks ter bevestiging van het feit dat hij zijn beide amendementen heeft ingetrokken. Klopt. Dat klopt. Dan... Um laat thans dat uh, de stemming over het totale voorstel over ik uh, begrijp dat er een stemming gewenst is dus dat betekent dat wij weer het lijstje langs lopen en ik begin met mevrouw deurzen tegen de heer de graaf voor hendriks tegen hersen voor en uh, met stemverklaring er heeft, na de stemming heeft u daar gelegenheid voor, meneer Hermsen. Uh, mevrouw Keur. Tegen. Mevrouw Koper. Voor. De heer Kramer. Tegen, met stemverklaring. De heer Van Marlen. Voor. De heer Mettes. Voor. Goed. De heer Stefan. Ook voor mevrouw Van der Veld. Voor de heer Berg. Tegen voorzitter. Uh, oh, ik ben de heer Van Tikkel Peter, okay, excuus. Voor, excuus. Uh, de heer Bouwberg Wilson. De heer Bouwberg Wilson. Hmm. Oh, die meldt zich niet um, Dan gaan we even door naar de heer Deen Voor um, Even kijken dan Heb ik nog de heer Drommel hmm. Opmerkelijk, er leken twee mensen. Ik ga even De griffier gaat even een, uh, een berichtje sturen. Uh, de heer Elgebali. Voorzitter, voor. Ervoor... Ja, dan zit ik even met het punt dat er twee mensen niet hebben kunnen meestemmen. Meneer Bouwberg-Wilson, meneer bent u aanwezig? Nee, ik maar niet. De heer bouwberg Wilson staat nog wel onder de deelnemers, dus ja. misschien een sanitaire stop, noem maar iets. En de heer Drommel ondertussen... Um, um, zo, hè? Ik ben nu in beeld denk ik en ik in de hoogte. Ah, daar is de heer Drommel. Oh. Ik ben tegen. Tegen, oké. Okay. Dan de rest ons de heer bouwberg Wilson. Meneer Babbel, we'll ze staat in mute. Met uw met, met welnemen, de G4 stuurt hem even een briefje. Dus als u even één seconde heeft. Ja, dat twee, hoog. Ik zie ondertussen de heer Bouwberg-Wilson in beeld. Meneer Bouwberg-Wilson, we waren bij u ge... We... Heb jij technische problemen of kun jij... Ja, want we zijn bij stemming. Kan jij nog een keer uh, even... Oh, ik zie jou nu. Ja, we zien u in beeld, meneer Bouwberg-Wilson. En er staat op mute. Kijk, daar is. Mevrouw de microfoon uit. Meneer Voorzitter, mevrouw als u nog kunt stemmen voor of tegen...